Drie uur. Dit is Radio 1 met Elsbeth Gutekke en Thijs van den Brink. Drumvirtuoos Benning wint een prestigieuze jazzprijs. En de dodenherdenking blijft een heikele kwestie als het om de Duitse slachtoffers gaat. Nu eerst het NOS Journaal met Dorot Megens. Minister Plasterk erkent dat de bezuinigingen op de veiligheidsdienst AIVD raken aan de veiligheid. Dat zei hij in de Tweede Kamer. Na vragen van de oppositie over de aanstaande bezuinigingen. Alles wat de AIVD doet is voor de Goed. staatsveiligheid. Dus dat betekent als je daar een derde van afhaalt... dan raakt dat aan de veiligheid. Dat kan niet anders. Dus we zullen moeten, dat zo moeten invullen dat het verantwoord kan. Plasterk noemde die maatregel zeer pijnlijk. Voor minder geld krijg je minder waar, voegde hij eraan toe. De minister benadrukte wel dat dit jaar nog niet wordt bezuinigd... en dat de maatregel geleidelijk wordt ingevoerd. Pas in 2018 gaat de bezuiniging in zijn volle omvang in. In de fraude met huur- en zorgtoeslagen zijn twee hoofdverdachten aangehouden. Staatssecretaris Wekers van Financiën zei dat zojuist in de Tweede Kamer. Zondag kwam naar buiten dat bendes uitkeringen en toeslagen incasseren... op bankrekeningen van Bulgaren die niet in Nederland wonen. Volgens Wekers zijn de Fiot en het Openbaar Ministerie... al sinds mei vorig jaar bezig met een onderzoek naar deze bendes. Hij pleit voor onorthodoxe maatregelen om de fraude te voorkomen. Sharia for Holland en andere radicale moslimgroepen... spelen een rol bij de groei van het aantal Nederlandse jihadstrijders in Syrië. Dat schrijft de AIVD in zijn jaarverslag. De groepen zouden ervoor zorgen dat mensen snel radicaliseren. Sharia for Holland organiseerde vorig jaar samen met de groep Behind Bars... een steunbetuiging aan Mohammed B., de moordenaar van Theo van Gogh... bij de gevangenis in Vught. De groepen creëren volgens de AIVD een klimaat... waarin het gebruik van geweld acceptabeler wordt... Het is niet uit te sluiten dat ze ook gaan dreigen met geweld in Nederland, zegt de AIVD. De Franse president Hollande verwacht dat de Libische autoriteiten alles in het werk zullen stellen... om de daders te vinden van de aanslag op de Franse ambassade in Triboli. Vanochtend ontplofte daar een autobom. Twee bewakers raakten gewond. Het gebouw is grotendeels verwoest. Volgens Hollande was de aanslag niet alleen gericht tegen zijn land... maar tegen alle landen die strijden tegen het terrorisme. Een veelzeggende uitspraak, zegt correspondent Frank Renaud. Dat lijkt een duidelijke verwijzing naar de oorlog... die de Franse troepen in Mali voeren tegen moslim-extremisten daar. En ook specialisten in Frankrijk zoeken de daders... in die kringen van moslim-extremisten. Misschien zelfs wel degene die de afgelopen maanden... uit Mali zijn verdreven en gevlucht zijn naar Libië. Alessandro Petacchi stopt met wielrennen. De Italiaanse topsprinter schrijft op zijn website van zijn ploeg Lampre dat hij zijn loopbaan per direct beëindigt. Hij wil meer tijd voor zichzelf en voor zijn familie. De 39-jarige Pitaki won in zijn loopbaan 22 etappes in de Giro d'Italia... 6 in de Tour de France en 20 in de Vuelta. Het weer is vrijwel overal droog vanuit het westen en noorden... breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Dan is het zo'n 12 tot 14 graden. Morgen en donderdag zijn er in het midden en zuiden zonnige perioden. In het noordwesten en noorden meer bewolking. De maximum temperatuur loopt op tot 22 graden op donderdag. Na de ster gaan we verder met Dit is de Dag.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 Ja, energie in eigen hand met Oxio. Dat is een serieuze zaak, ook voor uw eigen zaak. Kijk op oxio.nl slash zzp. Uw erkende schilder laat uw huis weer stralen. Kijk op laat uw huis weer Lennart Op 18 september in Nederland. Met The Old Ideas World Tour. To Dit keer in Ahoy, Rotterdam. 18 september. Voor tickets en informatie. www.eventim.nl Dit is Radio 1. EO. Dit is de dag. Elsbeth Grutteke en Thijs van den Brink. Goedemiddag, de wereldberoemde drumvirtuoos Han Benning krijgt donderdag de Duitse Jazz Het Koda prijs. Maar het is een prestigieuze prijs en dat is niet het allerbelangrijkste toch, meneer Benning? Voor nee, u? nee, het geld. Het geld, <laughs> daar gaat het om. Sure. En, en hoeveel krijgt u? 15.000 euro. En dat is een goed bedrag? Nou, voor een improviserend muzikus is dat tegenwoordig een heel groot bedrag. Het plaatselijke comité 4 en 5 mei in Vorden... wil ook dit jaar tijdens de dode herdenking... langs de graven van de gesneuvelde Duitse militairen lopen. Het is een gevoelige kwestie voor het Nationaal Comité 4 en 5 mei. We gaan erover praten met directeur Nina Noter van het Nationaal Comité... en met Hanneke Gelderblom... die vooral de belangen van de Joodse slachtoffers verwoordt. En dat is ook een interessante casus voor onze historicus Rutger Bregman... en voor de historisch geïnteresseerde zanger Stef Bos. Tegen half vier is er uiteraard onze dichter bij de dag. Vandaag is dat Rickert Zuiderveld. En uw mening horen we graag via Twitter met de hashtag of ga naar de website nu. Herdenken we op 4 mei alleen de Nederlandse oorlogsslachtoffers... of is er ook ruimte voor de Duitse? Het levert ieder jaar weer veel discussie, discussie op... en het is voor het Nationaal Comité 4 en 5 mei een heikele kwestie. Regelmatig overleg over de inhoud van 4 en 5 mei. En uh, Niene Noter van het Nationaal Comité is hier. Goedemiddag, hartelijk welkom. Dank u wel. En ook de gast, oud-senator Hanneke Gelderblom. Gelderblom, ik zag u gebaren maken net. Ja, uh, je zei namens de Joodse gemeenschap... dat is niet helemaal juist... Ik zit hier vooral... uitdrukkelijk namens het CAIRO-overleg... Ja. waar de Joodse gemeenschap in participeert. En wie nog meer? Wie zitten daar nog meer in? De Raad van Kerken en de moslimgemeenschap. Dus diverse geloofsgemeenschappen. Ja. ja. Um, wie herdenken we volgens u op 4 mei? Um, wij vinden, en velen met ons, dat je dat helder moet houden... dat het om de oorlogs, om de Tweede Wereldoorlog moet gaan... omdat met name de jongere generatie... dat is eigenlijk ons hoofdargument, de jongere generatie en wij noemen dat van wie de grootouders niet in Nederland geboren zijn... die kennen dat verhaal niet. En als je dat verhaal dus niet duidelijk overbrengt... dan zeggen zij, zo, over welke oorlog hebben we het eigenlijk? Wacht even, de jongere generatie, wie grootouders niet hier geboren zijn... Dus ja, zijn dat uh, zijn kinderen van gastarbeiders? Dat zijn kinderen van gastarbeiders. Dan moeten we niet alleen aan moslims denken, dat is wel de grootste groep. Maar ook kinderen van christenen uit Ghana... of kinderen uit Suriname, of de Antillen, of... Noemt u maar op. En u zegt juist voor die groepen is het belangrijk... dat we vooral herdenken de, de oorlogslachtoffers zelf. Ja, en het mechanisme wat toen genocide mogelijk maakte. Want daar gaat het om. Ja, Je kan ook zeggen, we zijn 70 jaar verder... we kunnen ook wel over verzoening praten met Duitsers. Op, op, da, op dat soort dagen. Zeker. En daar hebben we 364 dagen in het jaar voor. Daar hebben we een begraafplaats voor in Nederland in IJsselstein. Waar een speciale dag is... Om die, die Duitsers te herdenken, dat vind ik allemaal prachtig. Wat Forde doet, is namelijk net even wat anders. Die gaat langs een graf lopen van neergeschoten piloten uit een jonker. Die in maart 1945 daar neergeschoten zijn. Mijn vraag is dan, waarom liggen die jongens in Forde en niet in IJsselstein? Waarom wil men zo nodig daar langs lopen en bijdragen aan die onduidelijkheid? Maar wat is de gedachte, wat denkt u? Ik weet het niet. Ik zou het graag met ze willen bespreken. Er is een brief van het Cairo-overleg naar Vorden... dat we daar graag over met ze willen praten. Omdat uh, duidelijk heel veel mensen het niet begrijpen... waarom ze zo nodig langs die mannen... die daar in hun nazi-uniform in een graf liggen. Ja. Waarom? Ik bedoel, verzoening is prachtig, maar je moet verzoenen en herdenken niet tot een hutspot maken. U zegt, je moet Dan het is het niet houden. duidelijk. U, u moet bent het ook, uit elkaar houden. U bent ook in, het gesprek, in gesprek geweest met het Nationaal Comité 4 ja. en 5 mei. Ja. Wat was de aanleiding om met hen in gesprek te gaan? Uh, de onduidelijkheid van verleden jaar. Toen was er ook al vorige. toen was er dat gedicht. Um, en wij hebben gezegd... Er was oh, een dit... gedicht van een jongen wiens opa uh, SS-officier was, yes. zeg ik als ik me goed Precies. herinner. Precies. En het is een prachtig gedicht, heb ik steeds gezegd omdat het helder aangeeft wat er kan gebeuren tot in de derde generatie als je, fout, als je een foute oud-oom hebt. Maar je moet het niet, op, niet weer die verwarring doen door dat op de dam te gaan doen. Nee, en u, u wilde dat graag aan het Nationaal Comité duidelijk ja, maken. Ja, we hebben daar een brief over geschreven. We hebben twee keer een gesprek gehad. We zijn in goed overleg. En we denken dat we... Nou, we zijn het nog niet op alle punten eens. Dat hoeft ook niet, maar... We zijn in goed gesprek met elkaar. Ja, mevrouw Noter? Ja, ik ben echt benieuwd wat uh, mevrouw Noter nu zegt. Volgens mij is het handig als u dan de koptelefoon opzet. Anders, hoort, anders hoort u haar niet. Ja. Mevrouw Noter, deelt u de zorg van mevrouw Gelderblom dat het een hutspot wordt? Ja, en daar kwamen net in de inleiding natuurlijk een heleboel thema's langs... waar ik ontzettend graag iets over wil uh, vertellen. Ook omdat ik merk dat het niet altijd even voor iedereen helder is. Dat gaat natuurlijk over het verschil tussen herdenken en verzoenen. Ja. Het gaat eigenlijk over 4 mei waar 4 mei voor staat en welke andere herdenkingen zijn. Maar het gaat ook over de werkwijze van het Nationaal Comité. En misschien om met dat laatste te beginnen. Afgelopen jaar, naar aanleiding van de gebeurtenissen... heeft het Nationaal Comité met veel personen en organisaties gesproken. Zullen we, zullen we eerst nog even het geheugen opfrissen... Uh. en even luisteren wat er vorig jaar rond de dode herdenkingen voor de gebeurden... Plan om dit jaar ook 10.000 soldaten te herdenken, valt slecht bij de organisatie Federatief Joods Nederland. Als je weet dat een heleboel mensen er pijn aan lijden, vermeng niet de daders met de slachtoffers. Degene die dat willen. Die kunnen mij nu volgen langs de Duitse salaten. Nog een stukje doorlopen naar het Duitse gaf. Alleen het gemeentebestuur mag dat niet, heeft de rechter bepaald. Voor het 4-5 mei comité was het toch een stap ter verbroedering. Ja, en, en op de een of andere manier is dat kennelijk niet goed overgekomen. Ja, dat was een jaar geleden. Mevrouw Noter, de werkwijze van het 4 en 5 mei-comité, wil u iets over zeggen? Ja, naar, naar aanleiding zowel van de discussie rond het gedicht... wat we op de Dam hadden geprogrammeerd... als ook uh, wat er in Voorde is gebeurd... heeft het Nationaal Comité uh, afgelopen jaar is veel gesprekken aangegaan... met allerlei personen en met organisaties. Vooral diegenen die heel erg direct betrokken zijn uh, bij de herdenking. Die gesprekken die zijn eigenlijk nog volop aan de gang... En dat zullen we de komende tijd zullen we die gesprekken ook blijven voeren. Mevrouw Gelderblom verwees daar ook naar. En we hechten als Nationaal Comité aan, heel erg aan een zorgvuldige procedure. Maar misschien kan ik daar nog iets naast vertellen... over de werkwijze van het comité. We werken eigenlijk altijd in een beleidsperiode van vijf jaar. Van lustrumjaar naar lustrumjaar. En de volgende beleidsperiode, die begint in 2016. En ter voorbereiding van zo'n nieuwe beleidsperiode wordt er met uh, allerlei organisaties en personen gesproken. Ja, Dus in dat proces zit u nu? Uh, ja, dat hebben we weer opgestart... ten behoeve van de nieuwe beleidsperiode in 2016. Oh ja. En ik hecht er wel om aan om te zeggen dat dat allereerste gesprekken zijn... met de organisaties van oorlogsgetroffenen. Daar zijn er in Nederland op dit moment nog meer dan 60 van. Gelukkig zijn ze voor een deels verzameld in koepels, en kunnen we dus met die koepels spreken... Ja, ja. maar ook met maatschappelijke organisaties, zoals het Cairo-overleg of het CJO... waarin de Joodse gemeenschap ook um, vertegenwoordigd is in, met verschillende personen... maar ook met de politiek ja. en met lokale organisaties. Oké, okay, dus u praat met heel veel mensen. Maar mijn vraag is toch, wat vindt het comité van wat er in Vorden is gebeurd... Um, ik denk dat we daar ons daar um, uh, wel over hebben uitgesproken. In die zin uh, dat de Nationaal Comité is zelf verantwoordelijk is voor de nationale herdenking. Ja. Lokale comité's en gemeenten zijn verantwoordelijk voor de lokale herdenking. En natuurlijk uh, laten we er, er geen misverstand over bestaan... wie naar onze overtuiging op de 4e mei herdacht uh, zouden moeten worden. En we zijn er ook wel voor om heel sterk uit elkaar te trekken... het verschil tussen herdenken en verzoenen. He, want um, we moeten het verleden natuurlijk niet vergeten. En daarom moeten we ieder jaar telkens opnieuw weer herdenken. En moet de eerste generatie de verhalen overdragen aan de na volgende generaties. Zodat we dat niet vergeten. Maar dan zegt u Verzoenen dus, ja, is eigenlijk echt iets anders. Ja, maar dan zegt u dus wat ze in Vorder doen is niet, de be is niet onze bedoeling. Um, ik denk dat ze in, vo uh, in voor de twee thema's op één momentum bij elkaar plaatsen, waar wij als Nationaal Comité die uit elkaar halen. Want we zeggen eigenlijk verzoenen, het, dat doe je met name met het oog op de toekomst. Omdat je graag wilt dat je in de toekomst in vrede en vrijheid met elkaar verder leeft. Het is ook belangrijk als je eenmaal verzoend bent, dat je dat niet elke keer weer opnieuw doet. Hoeft te doen. En de vraag is natuurlijk ook wie, met wie zich nou precies moet verzoenen. Maar ja. verzoenen en herdenken zijn wat ons betreft twee verschillende thema's. En herdenken doen we op 4 mei? Herdenken doen we op 4 mei. Uh, nou ja, niet alleen. Misschien is dat maar goed om te vertellen nee, ja. ook. Want door het jaar heen vinden er namelijk tal van herdenkingen plaats. We kennen allemaal natuurlijk uh, Holocaust Memorial Day. Vroeger heette dat Auschwitz herdenking of de Yom HaShoah? Dat zijn specifieke herdenkingen... waar met name heel veel aandacht is voor de Joodse slachtoffers. Maar we kennen ook 15 augustus of 7 september in Roermond... wanneer met name weer de Indische slachtoffers worden herdacht. Ja, dus en dan zijn... zijn er de herdenkingen van Raafsebruik, Dachau, aanstaande zaterdag en Boegewald onlangs. Dat zijn weer herdenkingen waar heel veel verzetsmensen samenkomen. En dan zijn er ook nog de bombardementen in Rotterdam en het En daar herdenken we weer burgers. Ja, en wat zegt, is nou bijzonder van 4 mei? U mij? zegt, hou het uit elkaar... Nou ja, wat ik, wat ik graag duidelijk wil maken is dat op 4 mei eigenlijk al die verschillende groepen en gevoelens en mensen bij elkaar komen. die door het jaar heen ook hun eigen specifieke herdenking hebben. En daar, in die zin, is 4 mei echt een nationale herdenking. Ja, maar ja. horen de Duitsers daar dan wel op niet bij? Op 4 mei herdenken we de Nederlandse slachtoffers. Oké, okay, dus wat zijn voor de doen? Uh, u gaat er niet over, maar u zou het niet doen. Nou ja, ik, dan uh, moet ik u daar toch op over? wijzen. Nee, we gaan er helemaal niet over. Oh. Maar dan houdt u wel twee dingen toch door elkaar. Want er is allereerst een herdenking. En pas na de herdenking, voor zover ik heb begrepen... hebben mensen de gelegenheid om naast langs die Duitse graven te lopen. Dus ja, maar ze dat herdenken zit natuurlijk allereerst. heel dicht bij elkaar, hè? Dat ben ik met u eens, maar dat zit eerder bij dat thema van verzoenen, waarvan wij denken, uh, daarvoor is nou juist die 5 mei in Nederland. Precies. Dat is het moment om je bezig te houden met vraagstukken over hoe gaan we om met de vrede en de vrijheid van vandaag en hoe borgen we die? Hoe maken we ook afspraken? Hoe gaan we ook met onze buren om? Hoe gaan we in Europa om? En dat zijn de thema's die echt wat ons betreft ook weer op die 5 mei thuis. Van nee. Gelderblom, hoe luister je naar? Nou, ik ben hier heel blij mee. Um, omdat wij het gevoel hadden dat voor de toch wel een eigen weg aan het inslaan was... die niet helemaal, zeg ik nou voorzichtig... in lijn is met de nationale lijn. En dat en, hoort u bevestigd? in en de En dat hoor van ik u bevestigd. Houten. En dat blijkt dus dat wij goede gesprekken met elkaar hebben. Uh, dat we dus heel dicht al naar elkaar toegekomen zijn. Het accent ligt dus duidelijk op de Nederlandse oorlogsslachtoffers. Wij hebben dat ook in onze brief uitdrukkelijk uit elkaar gehaald. Van wie zijn dat dan? Want wij zijn echt geschrokken van de aantijging dat wij er een jodenherdenking van zouden willen maken. Dat is absoluut niet waar. Juist de gesprekken met de moslimgemeenschap in het Cairo-overleg... heeft ons op de jongere generatie. En zij zeggen, het gaat ons om onze generatie. Wij kunnen die pijn die de anderen hebben alleen meevoelen... als de jongere generatie het begrijpt. En dan moet je dus die dingen uit elkaar halen. Exact zoals mevrouw Noten nu ook zegt. Maar waar zit het verschil dan nog tussen u en haar... Of is er eigenlijk geen verschil? Maar zegt uh, u, we zijn, we zijn, zijn ja. er daarmee uit. helpen? Ja. Nou, ik zei... denk dat er altijd wel accentverschillen zijn. Precies. En dat geldt eigenlijk wel voor alle herdenkingen... die op 4 mei ook in het land georganiseerd worden. En dat is helemaal niet erg. Want in 97% van de gemeente wordt op 4 mei een herdenking georganiseerd. En daarmee wordt die 4 mei echt inderdaad een no nationaal momentum. Maar het is natuurlijk logisch dat... Um, of je nu in Friesland woont, of dat je aan de grens woont... of dat je in Amsterdam woont, afhankelijk bij welk monument je ook staat... en wie op dat monument herdacht worden... dat aan de ene kant een aantal algemene um, programma-onderdelen... de herdenking kent, zoals de twee minuten stilte en ja. de granslegging... en dat er daarnaast ook altijd toch weer een eigen accent is... Okay. afhankelijk van de gebeurtenis die daarin ja. heeft Maar mag ik, mag, heel kort? mag ik dan één ding zeggen? Mevrouw Noten, weet u dat er 17 in Vorden geboren Joden zijn, ik heb het lijstje hier... die niet herdacht worden in Vorden, die geen plakketten hebben... die niets hebben, is Vorden dan goed bezig? Dat is toch wel de vraag die ik vind dat wij gezamenlijk... En wij hebben een brief die inmiddels naar voren onderweg is geschreven. Wij willen daar graag met ze over praten. Wij denken dat juridische weg niet de juiste is. Hm, We willen graag ja. met Vorden praten. Mevrouw Noten, wilt u daar nog op reageren? Nou, ik stel dat bijzonder op prijs. Want ik denk dat over deze onderwerpen het inderdaad altijd een kwestie is... om met elkaar in gesprek te gaan. Juist. En nog steeds, vandaag de dag... Komen we erachter dat bepaalde stukjes van die geschiedenis dat we die niet kennen. En dat betekent ook dat we soms onze inzichten of vormgeving of invulling weer moeten wijzigen. Okay. Op basis van nieuwe inzichten. Goed, we gaan het hebben over een heel ander onderwerp. Drumvirtuoos Han Benning, u zit al tien minuten stil, meneer Benning. Gaat het nog een beetje? Nou, het gaat net nog. Het gaat... <lacht> <lacht> ik zag u al bewegen met de stokjes. En ja, ja, dat vind ik lekker om ze een beetje ja, vast te houden. Maar en, ja, ja, en wilde er weer... eigenlijk mee op tafel? Ja. Ik wist ja, het wel. Ja. Laten we even gaan luisteren naar van mensen wie u niet zo goed kennen. Wie u bent. De boy wonder van de geïmproviseerde jazzmuziek. Han Benning. Han Benning. He could go anywhere to go. Uh, er moest een demo gemaakt worden in Hilversum door de Iering en uh, Kees Schama. Die zei, oh, ik weet een waanzinnig goede drummer. Uh, uh, we bellen Han Benink. Ja, wat gaan we spelen? Een vierkwartsmaat. Nou, zegt Han, ik speel geen vierkwartsmaat. En die rolde alles weer de En hey, weg een tijd voor Temple. het? Ja, dat snoetje. Met dat sloetje. Het is het sloetje van de dubbel van de Ben. En geef dit dan een breed. Dan een break. Han ik, ja, tomeloze geestdrift, altijd gehad in uw leven? Uh, ja. Ja? Ja, ik, ik was vroeger, en uh, nog waarschijnlijk, een ADHD-kind. Dat, dat was nog niet bekend, ik ben nu 71. Uh, dus mijn moeder, de, het is vandaag haar verjaardag, vandaag oh. dat, ik, dat ik ook dat lintje draag, want het ja. is toch een hele speciale dag. Niet dat ik bij jullie ben hoor, maar. Oh ja, dat dachten we even ja, maar. Jammer, nee hoor. <laughs> ja. En um, daarvan kreeg ik altijd uh, Valeriaandruppeltjes. Om je rustig te maken. Ja, om me rustig te houden. Oké. Okay. En lukte dat een beetje? Dat hielp geen reden. Nee, daar was ik al bang voor. U krijgt een prestigieuze prijs, de Skoda-prijs in Bremen. En u zei net al. Ik, ja, die... ja ik, ik had er zelf nog nooit van, van gehoord. Oh. He, nog nooit. Is die dan wel prestigieus eigenlijk? Um, ja, ja, dat wordt gezegd. Ik, ik heb <laughs> altijd dat soort uh, uh, grote dingen een, een, een beetje gemeden als de pest. Ik, ik ben gewoon uh, nog steeds aanhanger uh, van kleinere festivals in plaats van dat je één groot festival in Nederland eh, hebt... en waar dan gelijk van wordt gezegd... het is het grootste festival um, van de wereld. En dat is helemaal niet waar. Mm. Als, als je een festival van de, uh, uh, Montreal speelt, dan komen er twee miljoen mensen. Maar het is ook een veel groter land. Uh, dus nee, ik, hou van, ik, ik, ik heb me altijd verre afzijdig gehouden... Um, oh, uh, om op hem in te haken om van het popiopie gebeuren. Hm. Maar wie kent dat lied nog? Popiopie? Ja, dat Toen was... de paus kwam. Ja, dat, is, ja. dat, dat kennen we nog wel. Popiopio. Maar u bent dan toch ook weer niet zo principieel dat u zegt... nou, als het dan op zo'n festival is die prijs, dan haal ik hem niet op. Nee, ja, natuurlijk ga ik hem ophalen. Ik <laughs> ja. heb dat geld hard nodig. Ja. <laughs> ja, wat, wat is het armoedtroef? Ja, voor een heleboel mensen is het hartstikke moeilijk. Ja? Ik, ik heb natuurlijk mijn, mijn tijd mee uh, en ik ben godzijdank nog gezond, maar uh, voor jonge mensen vind ik het verschrikkelijk moeilijk. Ja, u bent net terug van twee weken uit de Verenigde Staten, ja. daar hard gewerkt, elke ja. avond in een andere stad opgetreden, ja. maar u bent ook 71. Ja, ook dat. Ja. Maar ook mensen die in de band zitten en die, die, die jonger zijn als ik, zo in de 50. Die hadden ook moeilijkheden mee. Want er waren allemaal one-nighters. En, en nou, ik zal je vertellen: het eerste concert was. In Colorado Springs. De volgende was via Denver naar Seattle. Dat moesten we met een taxi doen naar Denver, want de vliegtuig ging niet. Toen van Seattle naar Oakland. De volgende dag Oakland, Portland. Van Portland naar drie dagen naar Chicago. Van Chicago naar Detroit. Maar het is ook die, leuk, toch? Ja, het is geweldig. Maar je ziet zo ontzettend veel vliegtuigen. En, je <laughs> ja. moet, en dat inchecken is ook zo vervelend. I Iedere keer weer... schoenen uit. Ja, ja, ja. Er staat in het juryrapport... He stayed true to his Dutch roots... Weet u wat, wat ze daarmee bedoelen? Nou, ja, Daar ben ik gisteren over uh, op, opgebeld. Ik ben natuurlijk een beetje een Hollandse jongen. Um, uh, en je moet ook niet vergeten uh, dat ik vroeger al, altijd met mijn vader meeging. Uh, mijn vader was uh, Rijn Benink en hij was de sl sl slagwerker van de Zaaiers. Het Cosmopolitanorkest de bonte dinsdagavondtrein. Aha, en ja. daar en, ja, en, en, en zat ik heel vaak naast. Heel vaak ging ik mee, want op, op school lukte het niet erg. Ik uh, stotterde erg, maar ik heb daar ontzettend veel goede artiesten gezien. Ik, ik heb Louis Armstrong zien spelen, Cozy Cole zien spelen... de High Lows, The Four Freshmen, uh, Johnny Ray, de Huilenbalk, Rosemary Clooney. Dus ik, ik groeide een beetje op in dat soort gedoe in, in de studio's. En uh, ja, al heel jong zat ik een, een, een beetje met maracas en met bongo's tussen mijn knieën te spelen in, in het orkest mee. Ja. En de riep mijn vrouw altijd stop en, en ja, en zo is het eigenlijk altijd... <laughs> uh, zo. En, en was, ja was goed en stop was minder. <laughs> ja, ja, nou ja, stop, dat was gewoon ophouden okay. in de muziek. En zo is het altijd uh, uh, gebleven voor mij. Want ik kan dus niet die, die vliegenpoep op uh, wit papier. Zo noem ik altijd een mu muzieknotatie. <laughs> Je dus... improviseert gewoon. Ja, maar je kan ook wel met vliegenpoep improviseren dat kan ook wel, ja. Die kan je uitvegen of, of proberen op te lossen met benzine. Weet ik, ja. <laughs> u of heeft zo... ook de snare drum van uw vader bij hè? Ja, die heb ik ook mee. Gaat u daarop spelen voor? Dan ga ik direct voor jullie een beetje op hengst. Stellen. Ja, wilt u dat dan wilt u daar even naartoe gaan lopen nu? Nou, het is bij daarom... een stapje hoor. Nou, een paar stapjes zetten. Je Moet wel okay. even de koptelefoon afnemen. Ja, dat nu. weet ik. Okay. hoor. Ja. Ja. Gelukkig. Anders gaat er iets mis inderdaad. Een een, een wat oudere. Wat gaat u voor ons spelen? Niet iets... Nee, dus niet wat nee, ik nee, nee nou, ja. laat maar komen nou, hij dan. Hij heeft, heeft niks denk, op papier, zie ik. Nee. Nou, het is een, een, net zoals Karel, Karel Appels uh, heeft gezegd... Ik, ik, ik, ik, ik rotzooi maar wat dan. <laughs> okay. Dus dat doe ik nu ook maar. ik. Gaat het een beetje? Ja hoor. U bent een beetje rood. Ja, wordt word hartstikke moe van, joh. U begon met uw schoen op de snare drum. Nee, ik begon, ja, mijn schoen. Om een beetje uh, verschil van toonhoogte te hebben. Nou, dat is goed gelukt. En u bent een beetje buiten adem, geloof ik. Ja, ook dat. <laughs> maar dit komt echt wel helemaal van binnen uit, bij u. Ja, natuurlijk. Het komt niet van buiten. <laughs> maar ho, hoe, lang, hoe, lang, hoe lang is dat vol te houden? Want het lijkt me fysiek ook behoorlijk zwaar. Nou, ik kan dit wel. Maar een uur vol houden, hoor. makkelijk. Serieus? Ja, ja. Maar natuurlijk niet op... Ja, ik, ik, ik, ik, ik las dan ook uh, dit in, bijvoorbeeld. Er wordt nu even één stok in de mond gestopt. poeten juist <lacht> wat ik nooit doe wel wel misgroen hoor <lacht> <lacht> Stef Bos, jij zit helemaal stil. Ik ben dit, helemaal is <laughs> dit is het Koningslied. Dit is het Koningslied. Sterker nog, dit is een, dit een, een psalm geschreven door Michiel Mengelberg. Kijk nou. Ja. En, uh, ja. en die moest dan gespeeld worden, zei Mia altijd. Net zoals je het hoort in de Nederlandse Hervormde Kerk: dat het koor komt net altijd achter de orgel aan. Dus wij speelden het ook met zo'n vertraging. Ja, ja, weet je wat, dit is, dit is zo mooi. Ik vind het, dit is de vleesworden liefde voor muziek wat ik hier naast me... Uh, en ik, ik ken hem, de naam is uh, gereputeerd zo in de muziekwereld. Hè. Maar ik heb hier nog nooit van zo dichtbij. Toen ik 17 was, heb ik hem zien spelen in Keulen. Kijk. Okay. Jaren 70, ergens. En Still hij, going strong. Wat fantastisch is aan hem, dat is zo jammer als je dat alleen op de radio hoort. Maar om er iets van over te brengen naar mensen die dit luisteren, is dat... Wat Raymond van het Groenewoud zei vroeger tegen mij... je moet zingen wie je bent. Hij ja. speelt zoals hij is. Ja. En dan gebeurt er iets. Dan gebeurt, dat is mystiek, dan gebeurt er uh, spiritualiteit en alles tegelijk. En humor okay. en fenomenaal. Ja, ja. Helemaal mee eens, groot is. We gaan gauw door naar een volgende kunstenaar. Uh, onze dichter bij de dag is vandaag Rickert Zuiderveld. het goedemiddag. Toch We goedemiddag. Alleen maar kunstenaars vandaag bijna. Heerlijk. Laat me horen wat je ervan gemaakt hebt. Ja, het is een beetje onsamenhangend. Geeft niks. Ik had 3300 inzendingen, dus. <lacht> uh, het gaat zo. Had ik op school met Nederlands maar meer mijn best gedaan. dan had ik door de regen niet naast je hoeven staan. <lacht> nee. En Bertha 38 staat eenzaam door de wei. een beetje boete roepen, geen willem aan haar zij. Had ik op school met Nederlands maar niet zoveel gepraat. dan had ik gaan studeren en werd ik advocaat. Maar Bertha 38 is uit de wei ontsnapt en roept. De W van Stambod, die regelmond geschrapt. We houden met z'n allen van vaderlands gedoe. En roepen net als Bertha het liefst voortdurend. Boe. Had ik op school met Nederlands maar meer mijn best gedaan, dan had ik door de regen niet door het lim gegaan. <lacht> Dankjewel, Rickert. Graag gedaan. Prachtig, we zetten het op onze website. Dit is de dag.nu. En nu kunt u ook gesprekken terugkijken en reacties of ideeën kwijt. En bij ons waren de gasten. En wij danken hen hartelijk. Floris Banier, Nanoek Leopold, Stef Bos, Rutger Brechtman, Nine Noter en Hanneke Gelderblom en Han Bennink. En zometeen uh, gaat de villa VPRO door na half vier. En uh, Tessel, wie hebben jullie te gast? Dag Elsbet. Lilian Marenissen hebben wij te gast. Zij onderhandelt voor apva cabo met het kabinet over een zorgakkoord. Maar de boel zit hartstikke vast. Dit weekend kwamen ze er weer niet uit. En staatssecretaris Van Rijn overweegt nu zelfs dan maar zonder de grootste zorgbond een akkoord te sluiten over die miljardenbezuiniging. En we hebben deel 2 van het luisterboek Vuilleton Blauwbaards bruiden van Renate Dorrestein. Dat straks in Villa VTRO. Dit is Radio 1. Het is half 4. Het NWS met Dorot Megens. Minister Plasterk geeft toe dat de bezuinigingen op de veiligheidsdienst AIVD raken aan de veiligheid. In het regeerakkoord is afgesproken dat de AIVD structureel een derde van het budget kwijtraakt. Plasterk is nog aan het uitzoeken hoe die bezuinigingen precies moeten worden ingevuld. In de fraude met huur- en zorgtoeslagen zijn twee hoofdverdachten aangehouden. Staatssecretaris Wekers van Financiën heeft dat in de Tweede Kamer gezegd. Zondag kwam naar buiten dat bendes uitkeringen en toeslagen incasseren op bankrekeningen van Bulgaren die niet in Nederland wonen. Volgens Wekers zijn de Fiat en het Openbaar Ministerie al een jaar bezig met onderzoek. In Zweden zijn de minister van Defensie en de legerleiding in verlegenheid gebracht. In het paasweekend vlogen Russische straaljagers in de buurt van twee belangrijke militaire installaties zonder dat het Zweedse leger reageerde. Minister Enström moet in het parlement gaan uitleggen waarom de vliegtuigen niet zijn onderschept. En Alessandro Petacchi stopt met wielrennen. Op de website van zijn ploeg Lamperen staat dat hij zijn loopbaan per direct beëindigt. Petacchi wil meer tijd voor zichzelf en voor zijn familie. De 39-jarige renner won in zijn loopbaan 22 etappes in de Giro, 6 in de Tour en 20 in de Welta. Het zijn de hoofdpunten. AWB Verkeersinformatie: Wijnand Zwaan. Het twee korte files op de A10 West naar Zaanstad bij de Koenten 2 kilometer. En netje bij Rotterdam op de A20 naar Gouda voor Rotterdam-Krooswijk 2 kilometer. Dit is Radio 1, Villa VPRO, Tessel Blok. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Europa gelooft er zelf niet meer in dat zij de wereldeconomie nog kan bijbenen. En met Cyprus zijn wij financieel nog lang niet klaar. Daarover gaat het in ons panel Klinkende Munt navieren. Abvakabo onderhandelt met het kabinet over een zorgakkoord. Althans, dat was de bedoeling, maar voorlopig zijn die twee even uitgepraat. Dan maar zonder de grootste Zorgbond, lijkt staatssecretaris Van Rijn nu te denken. Lilian Marijnissen is de onderhandelaar namens Abvakabo en zij is hier te gast. En u hoort deel 2 van het feuilleton Blauwbaards bruiden, geschreven en voorgelezen door Renate Dorrestijn. Uw reacties zijn welkom via de site VillaVPRO.nl. NL. Dit is tot half vijf, Villa VPRO. Beleggersvereniging VEB probeert vandaag bij de Ondernemingskamer compensatie te krijgen. voor haar leden. die het slachtoffer zijn geworden van de nationalisatie van SNS Real. De staat bepaalde toen dat aandeelhouders al hun geld kwijt zijn. en nul compensatie krijgen. VEB-directeur Jan Maarten Slachter was de hele dag bij die zaak. Jan Maarten, goedemiddag. Goedemiddag. Trouwlid van ons economiepanel, wij ja. toetoyeren elkaar dus. Ja. Um, de zaak uh, was gisteren al begonnen, vandaag doorgegaan. Wat is er vandaag precies gebeurd? Uh, vandaag uh, waren er nog allerlei advocaten van gedupeerde beleggers aan het, uh, aan het woord. Er zijn 25 partijen opgekomen tegen het voorstel van de minister... om uh, 0 euro te, co te compenseren voor mm -hmm. de aandelen en voor de achtergestelde obligaties. Uh, dus die waren nog niet helemaal uitgepraat. Uh, vervolgens... Uh, kon de minister daarop antwoorden, dat we zeggen de. Uh, advocaten van de minister ja. en konden vervolgens ook weer diezelfde 25 advocaten voor de uh, beleggers uh, daar weer op reageren. Nou, dat is dus nog lang niet klaar. Natuurlijk maar ik ben eventjes weggelopen. Nou, het is zo dat jullie al eerder geprobeerd hebben, en andere partijen ook, om uh, uh, dit aan te vechten. Toen bij de Raad van State, daar is het niet gelukt. Wat geeft jullie nu het idee dat het bij die ondernemingskamer misschien wel gaat lukken? Hebben jullie nieuw iets nieuws in te brengen? Nee, dit zijn twee verschillende. Dit zijn de, de twee uh, onderdelen van de procedure. Die bij nationalisatie. Nationalisatie begint met de procedure bij de Raad van State mm -hmm. waar eh, de vraag voor ligt of het rechtvaardig was dat er is genationaliseerd. Nou, die vraag is beantwoord door de Raad van State uh, met ja. Uh, en vervolgens moet de minister een voorstel doen uh, ter compensatie. Uh, dat heeft hij ook gedaan. En dat voorstel dat moet vervolgens worden beoordeeld door de Ondernemingskamer. Dus oh. dit, dit is de normale gang van zaken. Uh, en wij kunnen dan weer tegen dat voorstel in verweer komen. En dat is wat we dus uh, vandaag en gisteren uh, doen. Ik begrijp het. En er zijn twee hele belangrijke uh, dingen waar jullie op wijzen, als ik het goed begrepen heb. Dat is één, dat het niet waar is dat... Um de stukken, de effecten, helemaal geen waarde meer vertegenwoordigden... op het moment dat er genationaliseerd werd. Ja. En twee, zeggen jullie ook eigenlijk, is het een beetje oneerlijk proces. Want wij hebben in allerlei belangrijke stukken helemaal geen inzage gekregen... terwijl de staat dat wel heeft. Ja, nee, dat is dat is nou allebei, uh, allebei waar. Uh, het begint het natuurlijk mee dat uh, de laatste koers van SNS Reaal... De dag voor de nationalisatie was 84 eurocent. Uh, toen was al bekend dat er werd gepraat over nationalisatie. Dat was heel nadrukkelijk een van de scenario's waar, waar de markt rekening mee hield. Dus dat risico, dat was verwerkt in de koers. Mm -hmm. Dus dat is heel... Uh heel zuiver om daarbij aan te haken, zegt de minister nee, want wij wisten allerlei dingen die de markt niet wist over hoe erg het eigenlijk voorstond met, eh, met SNS Riaal, met, de, met name de vastgoedportefeuille van Property Finance, eh, het onderdeel van SNS Riaal. Um, dus eh, het is veel minder waard. Sterker nog, het is helemaal niks waard. Ja. Eh, alleen de stukken waarop hij dat baseert. Hè, dat zijn eigenlijk twee onderzoeken eh, naar de waarde van die vastgoedportefeuille. Die wilde hij niet overhandigen. Hè. Dat wil zeggen dat wilde hij alleen maar heel erg zwart gemaakt, heel erg gecensureerd. Eh, wilde hij dat laten zien. Nou ja, dat is gewoon niet eerlijk. Wij kunnen daar niet goed op, eh, goed op reageren. Eh, en zolang dat zo is, eh, vind ik ook dat de ondernemerskamer daar eigenlijk geen rekening mee moet, eh, mee moet houden. En dan heb je ook nog de jaarstukken van SNS over het vorig jaar. Die, eh, die zijn er ook niet. En daar heeft de staat natuurlijk. Nu zei dat allemaal zelf in handen hebben, wel inzicht in, in zaken in. Ja, we gaan er eigenlijk vanuit dat de staat uh, precies op de hoogte is... Van de, van de huidige stand van zaken bij SNS Reaal. Uh, die jaarscijfers die zijn uitgesteld. Die worden nu pas ergens in juni uh, bekendgemaakt. Uh, het ligt voor de hand dat als je iets moet zeggen over de waarde van, uh, van SNS Reaal... op 1 februari van dit jaar, uh, dat het dan helpt. Sterker nog, dat, dat kun je eigenlijk niet doen zonder de jaarcijfers over 2012 te hebben gezien. Nee. Heb je het idee dat de rechters, de raadsheren daar van die ondernemingskamer... gevoelig zijn voor... Voor Jullie argumenten? Kan je een ja, dat, indruk krijgen? Dat weet je natuurlijk eigenlijk pas bij de, bij de uitspraak. Maar wat me in ieder geval opviel en wat me hoop gaf... was dat ze, uh, dat merk je dan aan de vragen uh, die ze stellen... Uh, dat ze er uh, onbevooroordeeld en open uh, in zitten. Het is nee. dus niet zo, ik kreeg niet de indruk... dat ze de staat uh, uh, bij voor, uh, op voorhand al het voordeel van de twijfel uh, geven. Maar er werden kritische vragen gesteld uh, beide kanten op. Uh, uh, en het, het is voor iedereen natuurlijk, een, dit is de eerste keer dat zo is gebeurd. Dus ja. Je ziet ze ook zoeken, je ziet ze tasten, nou hoe moet je hier nu eigenlijk mee omgaan? Dus het is ook van belang wat er straks ook voor uitspraak komt voor toekomstige uh, gevallen, hè? Die ja, dit is een heel belangrijk president. Dit is ja. een heel belangrijk president. Wat, wat de staat zegt is, kijk eens, wij nationaliseren natuurlijk alleen maar als het echt niet anders kan, dan is, uh, dan is de ellende niet te overzien als dat zover is. En dat betekent eigenlijk automatisch dat de waarde nul is. Dat, dat volgt er eigenlijk uit. Mm -hmm. Uh, en als dat wordt overgenomen, ja, dan heb je eigenlijk die hele tweede procedure niet nodig. Terwijl ja. wij natuurlijk zeggen, nee, uh, daar is nog uh, van alles op, uh, op, op te zeggen. In ieder geval moet het worden onderbouwd. Uh, en wij zien goede redenen voor, uh, voor, voor materiële compensatie. En wanneer wordt er een uitspraak gedaan door de Ondernemingskamer? Dat heb ik nog niet, uh, nog niet gehoord. Goed, nou, dat horen we dan later van je. Dank je ja. dat je daar even uit wilde lopen, Jan Maarten. Tot de volgende keer. Oké, okay, dat is op. Dank je wel. Bozaardige verhalen. In de week van het luisterboek presenteert Villa V. Piero het verhaal Blauwbaards bruiden. Geschreven en gelezen door Renate Dorrestein. Gisteren lieten we u achter in de gruwelkelder van Blauwbaard... waar zijn eerdere bruiden wegkwijnen... wetend wat het lot van zijn huidige vrouw zal zijn... en wachtend op hun kans. Dood zijn wij op de keper beschouwd... Nog altijd even machteloos als levend. Voor ons vrouwen maakt het verschil verbazend weinig uit. Intussen slaapt hij met zijn jonge bruid... een beschermende arm over haar borst geslagen. O, oh, laat het buiten maar regenen en waaien. In dit huis, in dit bed, kan niets harderen. Ze glimlacht in haar slaap. Energiek staat hij op. Een vitale massa spieren en weefsel en krapt hier en daar zijn weldoorvoede, weldoorbloede vlees. Liefje, zegt hij, als zijn bruid haar gazelle ogen opent... en even geeuwd met haar roze mondje. Liefje, ik moet een paar dagen voor zaken naar de stad. Liefje ziet haar kans schoon. Wij horen haar met de sleutels rinkelen hele kamers hier vandaan. We zouden dat geluid nog herkennen als het uit de verste uithoek van het heelal kwam. We weten nog precies hoe de zware ring in de hand lag... toen we de sleutels één voor één door onze vingers lieten glijden. Van de porseleinkast, van de voorraadkelder... van de ebbenhouten muziekdoos, van de kisten met goud en juwelen. Er zijn in dit huis net zoveel sloten... als Eva in het paradijs vruchten tot haar beschikking had om uit te kiezen. Liefje zou zich tot in het einde der tijden in alle onschuld kunnen amuseren met het stuk voor stuk ontsluiten ervan. Maar dat doet ze niet. Liefje wil de appel. Met gefronste wenkbrauwen bekijkt ze de enige sleutel die haar man haar ten strengste heeft verboden te gebruiken. Wie denkt hij wel dat hij is? Gods plaatsvervanger hier op aarde? Jazeker, Liefje. Laat dat maar eens even goed tot je doordringen maar koppig schudt zij het hoofd met de kleurige linten. Ze is namelijk een vrouw met een eigen mening. Achter de verboden deur bereidt hij haar natuurlijk een verrassing. Hij heeft er een geschenk, nog slechts half voltooid. Hij beschildert daar in stilte een kamerscherm met haar beeltenis... of oefent daar op zijn luid voor een obade, zo bemind te worden als zij. Liefje zucht van weelde. Neuriënd komt ze naderbij door de lange gang... We horen haar muiltjes vastberaden op de stenen vloer klepperen. Ze houden halt voor de deur. De sleutels rammelen aan de ring. Ijzer schraapt langs hout. Het slot klikt. Het knarst open. Langzaam wordt de deurklink neergedrukt. Dan roept er ergens in huis een vrouwenstem. O, oh, Anna, roept Liefje terug, betrapt. Zuster Anna, ik ben even bezig. Haar rokken ruisen als ze kort op haar schreden terugkeert om naar boven te roepen. Blijf waar je bent, Anna. Ga voor het venster zitten. En kijk of onze broers, die immers hebben beloofd vandaag op bezoek te komen, al naderen. Onze broers? klinkt het uit het huis. Ja, schreeuwt liefje. Waarom ga je niet naar de torenkamer? Daar heb je nog veel beter uitzicht. Haar voeten trappelen van ongeduld. Zij heeft nog geen ervaring met wachten. Eindeloos wachten. Zodra ze haar zuster heeft afgepoeerd, komt ze opnieuw naderbij. Nog vier stappen, nog drie, nog twee, nog één. Wat een aanblik, bieden wij aan een gelukkig getrouwde vrouw. Wat dachten we zelf op dat gruwelijke moment? Maar kom, liefje, doe iets. Verlies geen tijd met naar adem te snakken. Ren naar je zuster en vertel haar waarom het hele huis... zo vol overweldigend geurende bloemen staat is het niet gek dat deze gedachte zich op het ogenblik van verschrikking... als eerste naar voren dringt. Dat de seringen, de hyacinthen, de volle vazen... dus niet ter jouw eren zijn. Je man, daar komt je man aangereden. Wat een haast heeft hij gemaakt om zo snel weer bij je terug te keren. O, oh, hijgt de jonge bruid. Haar ogen puilen uit van ontzetting. Haar hart klopt zichtbaar in haar keursje. En morgen hoort u deel 3 van Blauwbaards bruiden door Renate Dorrestein. Vakbond Abfacabo blijft met het kabinet maar botsen over een zorgakkoord. Het kabinet wil miljarden bezuinigen. Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid heeft nu zelfs al gezegd... dat hij desnoods zonder de grootste Zorgbond een akkoord gaat sluiten. Lilian Marijnissen is van Abfacabo. Uh, daar doet zij onder andere de onderhandelingen voor de CAO's in de zorg. Hartelijk welkom. Dankjewel. Uh, waar gaat het tot nu toe steeds mis? Is er één kernpunt aan te wijzen waarop jij zegt, daar, sta, daar stuit het op? Ja, laat ik misschien beginnen met te zeggen dat uh, het kabinet... Ja, misschien wel zo'n beetje de grootste hervormingen ooit in de zorg wil doorvoeren. En dan heb je het echt over regelrechte bezuinigingen, echt afbraak... Dus de verzorgingshuizen moeten dicht. Bij de gehandicaptenzorg moeten veel mensen weg. Uh, de thuiszorg, want als je zegt ja, pak nou eens één punt uit waar het echt toch wel misgaat. Dan is dat wat Apfacabo betreft in ieder geval de thuiszorg. Daar draagt honderdduizend mensen uh, boven het hoofd te hangen dat zij ontslagen gaan worden. En dat is uh, op zich al erg genoeg. Maar nog erger is dat meer dan een half miljoen mensen ook hun vaste thuiszorgmedewerkers zullen verliezen. En dus ook gewoon hun zorg. En ja, wat dat voor de maatschappij gaat betekenen dat is natuurlijk... Uh, Immens. Tuurlijk. Wat u nu schetst, dat, is ook, dat kan je je praktisch niet voorstellen. Maar uh, om te beginnen dan al, tenzij de berichten niet kloppen. 100.000 mensen dreigen hun baan te verliezen, dat was zo. Maar wat dat betreft is het kabinet, Abfacabo, al enigszins... en dus ook de werknemers tegemoet te komen, gekomen door te zeggen... Daar, dat gaan we verzachten, het zullen er nu geen 100.000 meer worden... maar 30.000, dat is een aardig verschil natuurlijk. Hoewel, elke is één te veel, laat ik dat zeggen. Maar goed, dat is een... Toenadering, daarvan zegt Avacabo ook nee, niet, niet acceptabel voor ons. Nee, dat klopt. En dat is eigenlijk om de volgende reden. Vooral omdat wij vinden dat de, de afbraak van die thuiszorg haak staat op het eigen uh, kabinetsbeleid. Het kabinet zegt namelijk zelf, wij willen dat mensen ouderen langer thuis blijven wonen. Is het niet handig om de thuiszorg voor een groot deel te schrappen? Uh, de tweede reden is dat het werk niet verdwijnt. Uh, daar bedoel ik mee um, als jij en ik minder brieven gaan schrijven, dan is dat heel vervelend voor de postbodes, maar dan snapt iedereen dat er op termijn minder postbodes nodig zijn. Nou, Dat is hier in de thuiszorg absoluut niet aan de orde. Uh, er is werk genoeg, zou ik bijna willen zeggen, en door de vergrijzing komt er alleen maar meer behoefte aan mensen in de zorg. Mm -hmm. Ja, en de werkloosheid is op dit moment, we kunnen dat elke dag in de krant lezen, nog nooit zo hoog geweest, historisch gezien, als vandaag de dag. Dus wij vinden het absoluut onverstandig om daar nog even tienduizenden extra werklozen uh, bij te creëren, door zulke aanslagen in de thuiszorg te realiseren. En zelfs als ze dan dus zeggen van 100.000 gaan we naar 30.000 zeggen jullie, nee, dat kan niet. Dat kan hoor, dat is te verdedigen, maar dan, dan zegt Abfacabo, 26 1000 kan wel, wat ons betreft. Dan ja. denk ik altijd even... Hoe, waarom kan dat wel en 30 niet? Hoe bedenken wij, jullie dat? Er is ook wat discussie, om maar even zacht te zeggen, over die getallen. Uh, dus inderdaad, uh, staatssecretaris Van Rijn... Uh, de staats die over uh, uh, de thuiszorg gaat... die heeft het over 30.000 ontslagen. Nou, Wij betwisten dat het dat getal is. Wij denken dat het meer is. Uh, wat wij willen als Avocabo... is minimaal 80% van de hele thuiszorg overeind houden. Dat is ook te verdedigen als je weet dat ruim 80% van de mensen... die nu gebruik maakt van de thuiszorg, dus de cliënten... Veel dat de ouderen al een laag inkomen hebben. Dus voor hen is het ook heel erg moeilijk om straks als die thuiszorg wegvalt iets anders te vinden. Um, en daarbij komt nog dat wij als advocabo vinden wij zelf in ieder geval toch echt wel een ultiem bot aan het kabinet hebben gedaan door afgelopen weekend te zeggen, uh, luister het verschil dat er nog zit tussen wat het kabinet wil en wat advocabo wil, namelijk de helft overeind houden of een groot deel overeind houden, dat gaan wij betalen uit de loonruimte van de medewerkers in de zorg. Mm -hmm. Wij zijn bereid om 0,3% van de loonruimte van de medewerkers in de zorg in te zetten. En daarmee zou je dat gat kunnen overbruggen. En zou je dus voor het overgrote deel de thuiszorg overeind kunnen houden. En een massa-ontslag kunnen voorkomen. En dat maakt ook dat wij zoiets hebben richting het kabinet. Van ja jongens, wat is nu nog het probleem? Want het kost jullie geen cent extra. Om het maar even heel zwart-wit te zeggen. En ja, wij vinden die thuiszorg gewoon ontzettend belangrijk. Om... Dat is ook iets, dat, dat is begrijpelijker. Dat is ook iets waardoor er meteen van andere kanten dan toch weer enigszins... Morrend gekeken wordt naar uh, wat Avakabo nu in de onderhandelingen doet. De zorg, zegt de zorg, bestaat namelijk uit meer dan alleen de thuiszorg. Je hebt uh, bonden zoals nu 91, andere bonden die zeggen: ja, dat is makkelijk om de pijn neer te leggen bij anderen om zelf overeind te kunnen blijven uh, en een algehele uh, inleveren van loon alleen maar ten bate van de thuiszorg. Dat gaat ons te ver. Wij hebben het ook moeilijk verpleegkundigen in de ziekenhuizen. Dat wringt. Althans, ja. dat wringt ja. in de ogen van hen. Ja, maar dat is ook hartstikke ingewikkeld. En dan zeggen ze, althans dat... moet voor meer staan dan alleen maar voor de thuiszorg. Ja, dat, is, dat doen wij ook. Ik bedoel, er ligt daar een heel pakket op tafel. Daar, daar kun je nu natuurlijk allemaal niet over spreken, want dat is allemaal vertrouwelijk. Maar er ligt een heel pakket. Maar laten we even wel wezen. De aanslag op de thuiszorg is zowel qua omvang als qua impact... zo substantieel heftiger en groter dan al het andere bij elkaar... Uh, dus dat is in die zin niet te vergelijken. Is dat zo? Is het, is het daar het meest heftig? Ja, absoluut. Ook Sowieso. al met dus de, de, de tegemoetkomingen ja. die in uw ogen veel te weinig zijn ja. van de kant van het kabinet. Je hebt het over tienduizenden mensen die in deze periode hun baan gaan verliezen. Maar je hebt het ook nog eens over hele kwetsbare mensen. Zowel de cliënten, dus de ouderen of zieken die gebruik maken van die thuiszorg. Dat zijn vaak mensen die het moeilijk hebben en die met dat beetje thuiszorg bijvoorbeeld nog op een fijne manier thuis kunnen blijven wonen. Maar ook de medewerkers. Laten we mm -hmm. wel wezen, dat zijn echt de mensen. Die die in de zorg werken, maar die over het algemeen weinig opleiding hebben... en die in ieder geval niet zomaar op het moment dat ze op straat komen uh, te staan... nou ja, morgen een nieuwe baan Dus hebben. u zegt, het is niet dip, uh, disproportioneel wat wij doen richting de thuiszorg. Daarmee uh, um, moeten de andere mensen in de zorg... Uh, of die zouden daar solidair mee moeten zijn... omdat zij uiteindelijk het hardst geraakt worden. Dat is eigenlijk wat u zegt. Ja, daar komt het eigenlijk wel op neer. Kijk, laten we wel wezen, we hebben het over 0,3 procent wat wij inzetten... Uh, wij vinden Het leveren als, van lonen. Ja. Mm -hmm. En eerlijk gezegd vinden wij als advocabo dat ook uh, uh, eigenlijk helemaal niet nodig zou moeten zijn... daar er nog genoeg plaatsen in de zorg uh, zijn waar geld te halen valt. We hebben dat aan het kabinet ook voorgesteld. Nee, nou, bijvoorbeeld 1,4 miljard winst zorgverzekeraars. Bijvoorbeeld 3,3 miljard op dit moment... het eigen vermogen alleen al van het verpleeghuis- en thuiszorg Dat nou, bijvoorbeeld die winst van de Ik... zorgverzekeraars... Hè? daar meteen even ja? op inspringen. Uh, zeggen zij daar zelf niet van de zorgverzekeraars, maar dat blijft natuurlijk in de zorg, dat investeren we weer. Misschien wel premieverlaging. Ja, dat uh, is inderdaad wat ik ook in de krant heb gelezen. Ik denk dan wel altijd, nou dat moet ik nog maar zien, want volgens mij het jaar daarvoor, vorig jaar, werd er ook flink winst gemaakt. en Ik weet niet hoe het bij u is, maar mijn zorgpremie is helaas niet gedaald. Uh, dus dat zou mooi zijn als dat eruit zou komen, maar het gaat er ons meer om, dat er dus nog genoeg plaatsen in de zorg zijn, waar er echt wel geld, ik noem ook bijvoorbeeld het rapport van oud-minister Ab Klink, die onderzocht heeft dat er uh, bijna acht miljoen 8 miljard te besparen is in de zorg door de verspilling aan te pakken. Bijvoorbeeld de overbehandeling. Je kunt de bureaucratie aanpakken, de topinkomens aanpakken. Dus wij hebben een waslijst, zou ik bijna willen zeggen, wel een alternatieven aangedragen bij het kabinet. Die zijn eigenlijk allemaal systematisch van tafel geveegd. En dat is de reden waarom wij gezegd hebben als ultiem bod: uh, wij zijn bereid nu dit in te zetten en te vragen van de medewerkers in de zorg. Inderdaad, ik ben het daarmee eens. Dat zou eigenlijk niet moeten. En uh, dat is nogal wat dat je dat aan mensen vraagt. Maar wij vinden die thuiszorg ook ontzettend belangrijk. Ja, dat en wij... zeggen zij, dat zeggen die anderen zeggen niet, dat de thuiszorg niet belangrijk is. Nee, maar, maar die maar... zeggen, het lijkt nu alsof Abfacabo zich helemaal richt... ook omdat dat misschien voor de bühne wel prettig is... alleen maar op die thuiszorg. En alsof de rest van de zorg niet... Iedereen denkt nu, het ja, zorg betaald voor de thuiszorg. Natuurlijk. Dus waar willen, waar willen die anderen het van betalen, vraag ik mij dan af. Het gekke is dat de anderen, eigenlijk alle andere spelers in het veld nogmaals, als we de berichten mogen geloven... zover zijn dat zij een akkoord zouden kunnen sluiten... Ja, met de, de staatssecretaris. Ja, en dat steken er voor een grote afbraak van de thuiszorg. Nou, nou, wat dat zouden, doen wij als Afverkabo niet. Wat zou er dan gebeuren als uh, jullie... Wordt er nog gesproken ja. op dit moment? U, u bent zelf niet de directe onderhandelaar ja. natuurlijk... maar dat doet uw voorzitter. Exact. Is, er nog, um, is er op dit moment overleg met de staatssecretaris? Dat is overleg, ja, dat zeker. Is er wel. Ja, zeker ja. Ja. Maar dat is ook niet raar. Laten we wel wezen, Afverkabo is ten eerste de grootste zorgbond. Zeker. Wij hebben daarmee ook de meeste uh, thuiszorgmedewerkers... in onze achterbank. Van. Maar wij hebben ook heel duidelijk gezegd... ja, wij gaan als advocabo niet tekenen voor de afbraak van de thuiszorg. En uh, ik begon niet voor niks het verhaal met te zeggen... er ligt een heel pakket aan hervormingen. Mm -hmm. Dus op vele plaatsen in de zorg vallen klappen. Dat is absoluut waar. Daar staan wij zeker niet bij te juichen. Absoluut niet. Maar bij de thuiszorg is het zo, uh, ja, zowel qua omvang en impact zo ontzettend heftig. Dat wij echt zeggen, ja, dit kunnen wij gewoon niet laten gebeuren. En daar gaan wij niet onze handtekening onder zetten. Op het moment dat dat betekent dat gewoon tienduizenden mensen hun baan gaan verliezen en nog veel meer cliënten hun, hun vaste hulp gaan verliezen. Dan nog, toch nog één keer... voordat we nog even uh, um, een, een zijstapje maken naar, naar de bond zelf... Uh, 10.000 mensen hun baan gaan verliezen. Nog steeds is voor mij niet helemaal duidelijk uh, als u zegt... 20.000 mensen, bij wijze van spreken, mm -hmm. kunnen we meeleven, maar 30 niet. Mm -hmm. het is, ik, ik, ik, ik vraag dan, me dan nogmaals af hoe je dan als, als bond... en dat doet u niet als enige, iedereen goochelt altijd met cijfers. Hoe reken je dan? Hoe ze, nou, waarom zeg ja. je 20 mag wel 30 niet? Nee, nee, wij goochelen in die zin niet met cijfers. Hoor. Wat, wat misschien makkelijker is, is om te redeneren met de percentages. Dus het kabinet heeft gezegd... wij willen 75% van de thuiszorg afbreken. Ze zijn nou een beetje opgeschoven naar 50%. Misschien ja. wel 60% als mm -hmm. we erg ons best doen. En wij hebben gezegd, nee, dat is voor ons niet voldoende. Wij willen 80% van de thuiszorg overeind houden. Dat heb ik net gezegd. Dat ja. 80% ook een laag inkomen heeft. Die 20% betekent nog steeds 10.000 ons lager. Dat is op zich helemaal niet de prijs. Dat wordt erg ingewikkeld om die mensen met weinig opleiding naar ander werk te begeleiden. Daarom maar heeft ook al wel toegezegd, mocht er tot een akkoord komen, om daarbij te helpen. Ik weet niet of ze ja, ook gezegd hebt dat financieel we, we, we te doen. Ik moet je voorstellen maar... hoe, dat dan, hoe dat dan gaat. Dan wordt er gezegd, we gaan een maximale inspanning doen om. Dan denk ik, Ja, dat is natuurlijk... Uh, we kunnen ons met z'n allen maximaal inspannen... om die hoge werkloosheidscijfers op dit moment aan te pakken. Maar nogmaals, die zijn nog nooit zo hoog geweest als vandaag de dag. Dus dat is makkelijk om op papier te schrijven... maar wat lastiger om in de praktijk uit te voeren. En zeker als daar geen garanties bij zitten. Ja, dan hebben deze mensen gewoon een ontzettend groot probleem. En vergeet niet, deze mensen in de thuiszorg hebben afgelopen jaar een kwart van hun loon al in moeten leveren. Uh, door aanbestedingen en, uh, en concurrentie uh, wordt aan thuiszorgmedewerkers... op dit moment door het hele land gevraagd... u mag kiezen, een kwart van uw loon inleveren... van 12 euro bruto naar 10 euro bruto per uur of ontslag... En al die thuiszorgdames zijn het vaak kiezen voor die loonsverlaging. Hoe erg dat ook is, omdat zij doorgraag dat werk willen doen... en dat zij zoveel waarde hechten aan zorg geven voor die cliënt. En die mensen, van wij de afgelopen periode al hebben gevraagd... om een kwart van hun loon, van de een op de andere dag... terwijl ze gewoon hetzelfde werk doen, hetzelfde aantal uren werken... in moeten leveren, gaan wij nu ook nog zeggen... ja, maar eigenlijk is jouw baan toch, hè? Dat kunnen we er wel helemaal afschaffen wat jij doet. Wat zegt nou, u dat... van, de, van de kritiek die er komt ook binnen de Abfacabo, vanuit de bond zelf... maar ook van die andere bonden, uh, zoals Nu91, MAP die ik net al noemde... die zeggen, uh, Abfacabo is te activistisch bezig. Ze zijn aan het radicaliseren, dat hoor je al een tijdje. Ze willen eigenlijk alleen nog maar actie voeren... in plaats van uh, te staan voor hun leden en, en, en, en, en steun en hulp te bieden. En uh, dat, ko dat kost de polder de kop. Dat is niet goed wat ze doen. Trekt u zich die kritiek aan? Vindt u het terecht? Nee, ik vind dat absoluut niet terecht. Zeker niet als je kijkt naar... Uh, nou, wat we bijvoorbeeld nu in de thuiszorg aan het mm -hmm. doen zijn. Laten we wel wezen. We hebben het over uh, serieuze zaken. We hebben het over tienduizenden banen. We hebben het over dingen die een enorme impact gaan hebben... in onze hele maatschappij. Het is niet zo dat wij niet praten. Het is niet zo dat wij geen afspraken willen maken. We zitten gewoon aan tafel. We onderhandelen mee. Sterker nog, we doen een bod waarbij we nota bene... De de, dekking, de financiële dekking. Uh, uh, nou ja, voor ja, onze eigen rekening nemen. maar dat is de rest van de, van, van, van de collega's Ja, maar Modred dat kun je toch eet. niet radicaal of activistisch noemen. Nee. Als je het hebt maar over pollen, dan. Uh, wat gebeurt er nu als jullie zo meteen buitenspel staan? Als inderdaad van uh, jullie zeggen: Dit is echt voor ons de limit. Want ja. het gaat ten koste van de thuiszorg. Jullie brengen het om zeep. Dus wij tekenen niet. En Van Rijden zegt: Vrolijk, Hartelijk bedankt en goeiedag. En sluit toch een akkoord met ja, alle dat anderen. Kan. Wat moet? Wat, ja. wat, daar staan jullie dan? Nou, dan staan wij uh, misschien wel weer op het lange voorhoud. Daar stonden wij twee weken geleden ook met de staatssecretaris om hem 138.000 handtekeningen te overhandigen. Met 6.000 thuiszorgmedewerkers stonden wij daar twee weken geleden om hem duidelijk te maken dat wij de afbraak van de thuiszorg niet zullen pikken. En dan zullen wij daarmee doorgaan. Uh, dus in die zin zie ik het ook niet dat wij buitenspel staan. Wij zitten gewoon aan tafel, maar wij kunnen ervoor kiezen en wij gaan ervoor kiezen om niet een handtekening te zetten onder een akkoord wat voor een groot deel de thuiszorg gaat afbreken. Maar goed, dat is bij de staatssecretaris en de minister ook helden. Uh, tot morgenavond kunnen de kandidaten zich opgeven om de nieuwe baas van de FNV, van de grote vakbond, te worden. Uw voorzitter Corrie van der Brenk heeft al gezegd dat ze dat wil worden. Moet Ton Heert zich ook gaan aanmelden wat u betreft? U heeft nog kort. Volgens mij kan het nog wat langer, maar uh, ja, ik ben erg benieuwd wat er gaat komen. Ja, u gaat het zelf niet doen? Nee, ik ga het zelf niet doen. Nee. Oké, okay. goed. Heel hartelijk bedankt, Lilian Marijnissen van Abva En we hadden het over het zorgakkoord dat er nog niet is. Maar wie weet wel gaat komen en dan maar afwachten hoe dat eruit ziet. Heel erg bedankt. En zometeen na het nieuws gaat Villa WPRO verder. Daar sta je dan. Dat was het dan? Ja, dat was de advocatuur, was het, ja. Daar hang je dan, zou ik ook willen zeggen. En daar is het dan. Hij heeft lak aan onze regels, hij heeft lak aan zijn cliënt. De die je wist dat zou komen, is eindelijk hier. <laughs> Grappig dit. Ben je er klaar voor? Hoe moeilijk kan het zijn? Daar heeft u spijt van. Ach, spijt. Wij gaan door. We, het, is, uh, het is wat het is. En Oranje de kleur. De Mensen hebben mij vandaag gebeld. Ga je uit met het lid, want ik heb de hele nacht niet van geslapen. het zit in mijn voor. Radio 1. Oranje de kleur. Vast moet genoegen hier allemaal. Het nieuws van alle kanten. De kleur van mijn hart. Als hoofdinnovatie van Sparta ben ik altijd bezig met het nog beter maken van onze elektrische fietsen. Maar ik wil ze ook betaalbaar houden. Daarom heb ik de Sparta Emotion Serie ontwikkeld. Met heel veel opties voor een scherp prijsje. Kijk, daar is over nagedacht. Ontdek jouw ideale elektrische Sparta. Doe de test op sparta.nl. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook het 4 mei concert met Diederik van Vleuten en Amsterdam Sinfonietta. Koop snel uw kaarten op Concertgebouw.nl En als je in april een Sparta Emotion C3 of C4 met verzekering koopt... zorgen wij dat je twee jaar extra gratis verzekerd bent. Kijk op Sparta.nl voor de actievoorwaarden.